De wel jong met het NOS-journaal. Bij het ongeluk met een historisch vliegtuig in de Zwitserse Alpen... zijn alle twintig inzittenden om het leven gekomen. Dat hebben de Zwitserse autoriteiten bekendgemaakt. Het toestel vloog gistermiddag door nog onbekende oorzaak tegen een bergwand. Aan boord waren mensen die een pleziervlucht hadden geboekt... van Dubendorf naar Locarno en weer terug. Op drie Oostenrijkers na waren het allemaal Zwitsers. Het vliegtuig waar ze in zaten is een toestel... dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt door de Luftwaffe... voor transporten en als bommenwerper. In Indonesië is een tsunami-waarschuwing afgegeven... na een zware aardbeving bij het eiland Lombok. De beving had een kracht van 7,0... en vond plaats op 15 kilometer diepte ten noordoosten van Lombok. Het eiland werd vorige week ook al getroffen door een aardbeving... en daarbij kwamen zeker 14 mensen om het leven... Filmpjes maken van een verkeersongeluk op de A58 heeft 25 automobilisten een bekeuring opgeleverd. Gisteren botsten tussen Tilburg en Breda drie auto's op elkaar. Er vielen een dode en twee gewonden. Op sociale media noemt de politie het respectloos dat mensen al filmend langs reden, een reanimatie filmden en zelfs midden op de weg hun auto stilzetten. Door de hitte in Portugal zijn tientallen bosbranden uitgebroken. Vooral op een aantal plekken in de Algarve in het zuiden zou de situatie ernstig zijn. Een onbekend aantal mensen is hun huis uitgevlucht. Portugal en Spanje hebben te maken met een hittegolf die wordt aangewakkerd door wind uit de Sahara. Op veel plaatsen is het meer dan 40 graden. In Lissabon is gisteravond het hittere record uit 1981 gebroken. Het werd er toen 44 graden. Het heetst werd het in een stadje in het midden van Portugal. Daar werd een temperatuur gemeten van 46,8 graden. Het weer in Nederland. Zonnig en droog met wat wolken en een matige noordenwind. Het is 23 graden op de wadden, tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht helder. Morgen is het heet met veel zon. Wordt het 29 tot 35 graden. Dinsdag nog wat warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 咱们探望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 Dezelfde man, en jij maakt me zo blij als je even naar me lacht. Vanaf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 Something is beautiful, it's full of life, and it is all blue. I see a sunset. To get up love to share my things Cause it brings me freedom Freedom Whoa oh. to give you some of that freedom Freedom Smile and the in your heart. heartbeat Freedom Freedom Whoa You deserve your freedom Freedom it's in the feeling that beauty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 Cuando se marea bijna. Bijna bijna bijna damore, Bijna bijna bijna su vela, bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. Bijna bijna bijna bijna. su vela, bijna bijna. Bijna bijna Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, bijna esta rumba tajitana que yo siempre Bijna Cuando se bijna bijna bijna bijna bijna bijna me. Het is een cuando se, quema la odore, cuando se Esta rumba een que yo siempre cantaré, que solo vive enamora. Cantaré. cuando se marea Dolores. Cuando se quema el cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolor, cuando se inmala dolores, cuando se cuando se su vela, cuando se Baila, baila, baila, baila, baila, baila, rumba siempre pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. rumba siempre cantaré. En de kantaren, de lodos in de kantaren. En de kantaren, de lodos in de kantaren. En de kantaren, de lodos in de kantaren.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 Maakt zijn naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. radio. Rem naar het en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag hete zomer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 Shining rain. It takes a lot to laugh As your tears go by But you can find me here Oh, my God.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 Be the